Kees Groot met het NOS Journaal. De ijsdome in Almere wordt niet de nieuwe schaatstempel van Nederland. Dat heeft de KNSB bekendgemaakt. De bond koos vorig jaar voor Almere als plek... waar de internationale schaatswedstrijden gehouden moeten worden. Nu blijkt dat de initiatiefnemers de financiering niet rondkrijgen. De bouw van de ijsbaan in Almere zou 183 miljoen euro gaan kosten. Waar de nieuwe topsportbaan wel komt, is nog niet duidelijk. In Libië is een medewerker van het Rode Kruis doodgeschoten. Volgens persbureau Reuters was hij in Sirte toen hij werd gedood. Het Rode Kruis is in Libië om onder meer hulp te bieden aan gevangenen... om vermisten op te sporen en slachtoffers van de burgeroorlog te helpen. De instroom van asielzoekers, onder wie een groot aantal Eritreërs... is de afgelopen twee weken flink gedaald. Dat heeft staatssecretaris Teve in de Tweede Kamer gezegd. Drie weken geleden sloeg hij alarm omdat het aantal asielzoekers in korte tijd was toegenomen tot zo'n duizend per week. Sindsdien is de toestroom gezakt tot rond de 500 per week. Waarom is niet duidelijk. Defensie stopt met het vervoer van zieke bewoners van de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. Volgens minister Hennis zijn er niet genoeg helikopters meer om dat te blijven doen. Er wordt gezocht naar een alternatief. Tot die tijd zullen Defensiehelikopters het vervoer blijven verzorgen. De drama-serie Ramses over de jonge jaren van Ramses Shaffi... heeft de zilveren nipkow schijf gewonnen voor beste tv-programma. De vierdelige serie van de AVRO gaat over de opkomst van Shaffi... en over zijn ondergang aan drank en drugs. De winnaar van de nipkow schijf wordt elk jaar gekozen... door een jury van tv-recensenten. Het weer geregeld buien, in het noordoosten mogelijk met onweer. Het is 17 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag minder buien en vaker zon... En een graad of 17. Vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het. E Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. De files van 5 kilometer en langer... die komen we tegen op de A1... Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Brugge 8 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen knooppunt Ipenburg en Zoeterwouderdorp 5. De A10 Zuid richting Amersfoort... tussen Oud-Zuid en knooppunt Watergraafsmeer 6. A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5. A16 Breda richting Rotterdam... tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 7. A20 lange files in beide richtingen... richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Prins Alexander 10. De andere kant op vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Rotterdam Centrum 15 kilometer. En dat komt allemaal omdat de verbindingsweg naar de A16 richting Breda dicht is in beide richtingen. Het verkeer richting Dordrecht en Breda wordt omgeleid via de Benelux tunnel, de A4. De A27 van Utrecht naar Breda bij Noordeloos 5 kilometer. Tot zover de verkeersoefening.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Ja. is zin in ZFM. -M -M. Yes, yes, yes. Het is weer woensdagavond. Dat breekt zo lekker de week. Nieuwe Beachmasters met Sigma zometeen. En hier is Icona Pop. Nobody to love hier bij ZFM. En nou voor de abtrap, Icona Pop, We Got the World. Um, het is voor het eerst, denk ik. Nee, niet voor het eerst. Um, nou, ja, wel voor het eerst dat ik niet alleen ben deze avond. Want um, ik heb er iemand bij en ik heb geen idee of die iets gaat zeggen of. Je moet wel even een microfoon pakken, anders werkt het niet. Huh? Kies er eentje uit. We hebben hier vier microfoons in de studio hangen. Deze is vet. Even kijken. Kom en dan moet ik zelf gaan uitzoeken. Ik, ja, ik heb het nog nooit eerder gehad, dus ik weet het niet welke het nou is. We gaan, we gaan het even testen. Ik ben het um, ook. Niet. Blijf praten. Oh jawel, ik kom mezelf. Blijf praten. Waarom? Nou, deze is het dus niet. Jawel, en... ik kom mezelf. Ja, nu nee, ik heb het goed. Je bent microfoon 3. Is dit microfoon 3? Dit is microfoon 3. Oh, Misschien hadden we dit van tevoren even moeten proberen. 3, ja, ja, ja, er komt hier iemand <laughs> aanwijzen. Het is nummer 3, het is nummer 3. Cool. Um, stel jezelf eens even voor. Ik ben Crystal. Kristel, hoe oud ben je? 53. Was je cupmaat? Double F. Double F. Heb je een vriend? Nee. <laughs> Dat waren alle drie leugens. Oh. Um, uh, nou, ik bewaarde er nog een paar. Niet meteen naar uh, alles uh, prijsgeven. Wat dan? Niks. Oh. Goed. Zo meteen, uh, meteen, ik ben meteen de die de hond. En um, ik ben afgelopen week naar het zuiden van het land geweest. Net zoedig, houdt ze ook nog over. Ook okay, de nieuwste affietie komt eraan, Dare Boy, net als Tiesto en Matthew Koma. En hier is Cascada Woo! voor je Evacuate the Dance Floor. music, let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night killer.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 Christel, want zo heet je. Daar hebben we het helemaal oh, nog niet over gehad. We hebben, ah, het is zo moeilijk me, dit. Mensen weten wel wat je cupmaat is, maar nog niet hoe je heet. Jawel. Um, bij deze, Christel. Um, ben je ooit naar het zuiden geweest van het land? Nou, dat komt bijna elke week. Echt? Ja, want? Martijn woont daar. Oh, je vriendje woont daar. Ja. Je had toch geen vriendje? Ja, dat was een grapje. Oh, was dat een leugen? Dat is een grapje. Dat is een grapje. Hila, die is ons lachen. Um, waar woont hij dan, ongeveer? En ja, dan gaat iedereen in Ja, nee, gewoon de plaats. <laughs> Ik kan uh, ook zeggen dat wij nu bij, uh, in Zandvoort zijn, maar niemand heeft enig idee behalve de man van de Behalve de man van thuis bezorgd, want die is ook net eten komen brengen. Oh juist, ik moet uh, het eens vinden. Hoe zei je? Bleskensgraaf. Maak het iets groter, want Blexkens daar heb ik nog geen idee. Bleskensgraaf, dat Bles is een gemeente. Ja, en waar ligt die gemeente? Vlak bij Dordrecht. Dordrecht. weet Ik nog steeds niet waar het is. Ja, vlakbij Rotterdam. Ja, maar dat is toch niet het zuiden? Ja, wel, het is nog veel verder daar. Oh, het is verder. Het is verder dan Rotterdam. Je ja, weet niet andere plaatsen niet. Nee, ik ben heel slecht in topografie ook. Um, in ieder geval dankzij TomTom, Tom, niet dankzij mijn eigen kaartkunst, ben ik er gekomen afgelopen week. Dat was ook meteen uh, mijn grootste eerste autoritje. Um, in Helmond. Ja. En dat is leuk. Ik, wat mij heel erg opviel, dat is dat... Um, dat dat dus heel spannend is. Als je, als, als je hier uitgaat, is de sfeer <laughs> opgefokt. Je moet op je spullen letten. Sowieso. Um, het is allemaal hard en er wordt altijd gevochten. En het is gewoon, het is uitgaan is hartstikke leuk, maar je moet wel opletten. En dat is daar helemaal niet. Dat is gewoon. Dat is er gewoon niet. Mensen vechten daar niet. Mensen slaan elkaar niet. Ze gebruiken ook geen drugs. En de helft van de club is nuchter. Dat is, dat is zo ontzettend raar om mee te maken. Dat is hoe iedereen moet rijden. Ik was gewoon in de verkeerde club. Ja, dat zou... <laughs> ik was in de dufste club van Helmond. Nee, het... ja, maar ik vond het wel heel leuk. Ik vond het wel eens interessant om te zien. Nou, oh, leuk. Wat is de langste auto die jij uitgemaakt hebt? Denk ik denk een half uur. Een half uur. <laughs> Echt? Ja, ik denk het. En waar was dat naartoe? Leiden. Naar leiden? Echt? Naar Leiden Echt helemaal nog geen uh, lange... Nee, dat mag niet. Ah, kijk hier. Goed. <lacht> nou. Um, wat was jouw langste rit ooit? Heb je nooit de behoefte om naar vakantie met de auto te gaan? Dat je gewoon twaalf uur gaat rijden? Wat een beetje waagziek. Oh. Ja. So bold and fine. I've known you for some time. Destruction ain't a crime for those who find love is a game. Heeft uh, iemand uh, van die Brabanders de uh, afgelopen week ook nog tegen mij gezegd? Het zou leuk zijn als mensen constant een beetje dronken waren. Nee, joh. Ook een mooie quote. Nou, dat dat mensen wat eerlijker en losser worden tegen elkaar. Vond ik vond het een interessante quote. Kunnen we best eens over discussiëren? En niet nu, want we hebben een draaiboek. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Een vrouw uit het Amerikaanse Seattle die was zo boos door het lawaai van marathonlopers voor haar deur dat ze kattenpoep, bevroren kip en afval op ze dumpte. De hardlopers die zamelden geld in voor borstkanker. Vanaf vijf hoog gooide de vrouw haar afval op de mensen die door Susan G Komen Race renden voor borstkanker. En ze gooide ook nog eens raak. Een 60-jarige man met een stok werd nat door groene smurrie. En een 13-jarig meisje hield een bult op over aan een kippenborst die op haar hoofd viel. Alsof dat nog niet smeren. Als dit dan nog niet smerig genoeg is, gooide ze ook nog 2 tot 4 kilo kattenpoep uit het raam. Een dappere brandweerman hielp de politie de poepwerper op te sporen. Toen de politie haar deur open moest breken, wilde de vrouw niet zeggen. Uiteindelijk vertelde ze dat ze boos was, dat de liefdadigheidslopers haar hadden wakker gemaakt na een lange werkdag. Uiteraard een hele goede reden om met strom te gaan smijten. En de groene smurrie, dat was volgens de vrouw een natuurlijk drankje van superfood... Het is in ieder geval opgesloten in King Country Jail voor verder verhoor. Met al dat rondslingende poep wordt het straks toch nog opgegeten door kindjes. Toch is Andermans poep juist heel goed voor je. Dat eh, vonden wetenschappers in ieder geval. Nou, dan weten we dat ook weer. En daar hoort natuurlijk een scheidvraag bij. Ik heb ooit wild gepoept. Dat is, zeg ik niet. Dat is de stelling van deze week. En dat antwoord mag je geven via de mail stefan.cfmsantwoord.nl Ah, ja, regelmatig. Maar dat is dan ook meteen kunstwaardig. Optie B, ja ooit, wat een scheidzooi was dat, die stront uit mijn gat. Optie C, nee ba, dat is iets waarvoor ik op de wc zit en niet sta. Of D, wat een scheidsvraag. Wat is geldig namens jou, laat het weten via stefan.zfmsantwoord.nl. Of via Twitter 140 tekens stefan-koolhaard. Optie A, ja regelmatig, maar dat is dan ook meteen kunstwaardig. B, ja ooit, wat een scheidzooi was dat, die stront uit mijn gat. Optie C, nee ba, dat is iets waarvoor ik op de wc zit en niet sta. Of D, wat een scheidsvraag. Komt u maar door. We gaan meteen de balans opmaken naar Sharon Dorson... woning. <laughs> Hi on your love hier bij ZFM. Dan meteen Hit van Rianne en Ariane Krande. Eerste tijd voor je weerupdate. Verzorgd door Meteoconsult. Vanavond meest bewolkt een periode met buige regen. In het oosten en noorden soms wat onweer. Temperaturen in het hele land dalend naar 16 graden. Er komen er de nacht nog enkele buien, af kunnen tot een graad of 10. Ook morgen buien met onweer. In de ochtend, uh, vooral in het zuiden, in de middag naar het noorden trekkend. Frisse westenwind en maximaal 16 graden. Vanaf vrijdag volop zon- en zomerse temperaturen. Tijdens de Pinksterdagen warm tot zeer warm met lokaal een onweersbui. Nou, dus in ieder geval op mijn verjaardag is dat nog, uh, is dat nog positief. Hou ervan. 106.9! Hier is Ariana Grande. Biggie X, they got one more problem with you girl, Ay. bij ZFM I, I want you to stay En daarvoor Iggy Azilia samen met Ariana Grande One less problem without you Hé, hey, uh, hoe vaak ben je eigenlijk in een discotheek te vinden, Chris? Niet vaak. Nou ja, deze week wel. Deze week wel twee keer. En vorige week ook één keer, maar normaal eigenlijk nooit. Nee? Nee. Niet leuk. Heb je wel eens dat, um, dat als je dan naar de wc gaat... of je gaat uh, even naar buiten, oh, niet God. om te roken uiteraard... want dat nee, doe je niet, dat, niet. dat je dan um, ergens in de verte een plaat hoort... en dat je denkt, oh wat lekker. Nou, eigenlijk niet. Zeg, voor het item is het leuk als je <laughs> ja. ja zou zeggen. Ja! Ja, dat we zie je wel, dat is oh, iets God, wat we ja. allemaal kennen. Oh ja, fantastisch. Het herkenbaar tweet. Um, we gaan naar die skill trainen. Dus dat je, als je ergens ver weg bent en je wordt eigenlijk alleen de bas... Dat je dan alsnog weet welk liedje het is. Hoe awesome is dat? Nou, heel awesome. Gratis service hier bij ZFM. Um, de opgave van deze week. Welk liedje is dit? Ik hoor hier een... Uh, deze is bekenning. zo makkelijk. Ja, is het ook. Het is ook een makkelijk item. Nog een keertje. Voor de mensen die het minder makkelijk vonden. Titel die pas wel lekker bij je na avondje uit vergiftigd worden. Ja, leuk. Heb je enige nou, idee welke plaat het is zometeen gaan we ook draaien? Laat het weten. Stefan Dat is mijn mailadres. Stefan En deze is voor alle meisjes. Sixpence, expensive. Non the richer. Katie? Ik, je zit me heel verbaasd aan te kijken. <laughs> <laughs> of voor dat ene meisje. Kiss me. Chris, ik denk dat jij deze wel aan iemand wil opdragen. Hé, wat? Dat jij deze wel aan iemand wil opdragen. Oh, ik vind hem veel te zoet zoetsappen. Ja, hij heet Kiss Me. Ja. Dus even aan je vriendje opdragen. Hoe moet ik dat doen dan? Gewoon, deze is voor Martijn. Oké, okay, deze is voor Martijn. Ja, en namens mij ook voor iemand, maar dat... En dat deze we, ik... is voor... Uh, jeetje, ik ken het allemaal. Oh, shit. ik praat ja, ga, je even, ga je nog meer namen noemen? Uh, jeetje. Ik weet echt niemand. Ja, nee, nee, nee, dat is niet leuk. Ja, je moet hem gewoon opdragen aan je vriendje ik draag hem op aan mijn vriendje. Tenminste, mij. ik ga ervan uit dat je van hem het graag seizoen wil. Nah, <laughs> hij, lu hij luistert, hè? kijk uit. Nee, hij kijkt alleen. Oh. Denk ik. Hij luistert niet. Hij vindt niet interessant. Hij wil alleen maar naar je kijken. en vindt hem niet interessant. Nee, hij is een, een racepel aan het spelen. Oh, ja. Dat, is natuurlijk, dat moet ook gebeuren. Tuurlijk. En ik draag hem op aan een meisje die zit te luisteren. Wie dan? Ja, dat oh, ga ik niet Natuurlijk. Ik. Nee, nee. Oh, dat was heel hard voor mij. Nee, nee. Nee, nee. Ik kan het hebben. Ja. De um, Club Downstairs. Jij wist het hè? Ook. Mag gaan eerst even luisteren. Oh, dat bedoelde je. Oh, dat is de Club Downstairs. Ik denk, hè, wat lief? Je hebt een item man? gegeven aan, of een naam gegeven aan dat item. Welke is het? Ik oh, weet het maar het zeggen. Ja, zeg het maar. Oh, Oké, okay. het is de taxi van Britney Spears. <hijen> je bent niet meer je vriendje aan het zoenen, hè? <hijen> nou. Hey, hoe heet die? Het is een taxi van Britney Spears. Vergiftigd. Ja, echt hè? Ja, inderdaad. Op zijn Nederland. Op zijn Nederlands. Vergiftigd. <laughs> Wel Hallo. leuk lied. Britney Spears. <WASD> Ik weet eigenlijk al wat je antwoord is, Crystal, maar ik ga het toch even vragen. Um, dit is Clean Bandit. Die um, is natuurlijk doorgebroken met Redderby. Ja. Gaat dit net zo'n hit worden? Nee. Nee, dat zei je net al. Je zei: doe maar uit, doe maar uit, volg het liedje. Ik zeg: ja, zo werkt het niet op de radio. Nee, ik ben in mijn gesprek iets anders. Ja, ja ik alleen, nee, ik, ik ver, Redderby klinkt ook heel anders. Maar zie, komt... Het is niet slecht hoor, maar het is, uh, het is. Het is wat iets anders. te langzaam voor mij. Vind je? Ja. En je houdt wel van wat hardere muziek, hè? Ja, wat sneller. Lor Lordy is hier, goedemiddag. Ken je Lordy nog? Nee. Van het, van het Songfestival toen. Wat... Tung. Wacht, het toen Wacht. Ik was... heb het Songfestival niet gekeken. Nee, het is 2007 alweer dit joh. Nee, dat, wa dat, wa dat waren die, um, die monsters. Wat? Die wonnen toen. Uit <laughs> Finland. Echt? Ik vind het wel vet klinken nu al. Ja, jij houdt wel van, van gothic. Au. <laughs> oh. Is dit vind ik wel vet. E Echt? Ja. Ik vind het vreselijk. <laughs> ik vind het wel leuk. Vind je dit echt fijn? Ik vind het wel grappig. Ja, ze, nooit gedacht dat ik dit ooit zou draaien. Dit is wel leuk hoor. We, nee, we gaan echt luisteraars we wegjagen als we dat doen. Nou, die hebben toen het Songfestival gewonnen. Dat als, dat monster, als monsters verkleed. Vind vind het leuk. En toen werd het zo'n rare freakshow, dat freakshow. <laughs> Daarvoor had je allemaal dikke Lou, dikke Lee. En uh, weet ik veel, de troubadour En toen ineens kreeg je dit. Weet je, dat nog nooit gekeken zeg je al die nou ja, goed. Oké, okay. whatever. Tijd voor dit. Oh god, wil voor die honden. Maurits de jongen. <laughs> de jongen. de jongen. Ik zal het kort houden voor je. Ik kan nog een paar tellen antwoord geven op die scheidvraag van vandaag. Ik heb ooit wild gepoept is de stelling. Je kan het uh, mailen naar stefan.cfmstandwoord.nl of uh, twitteren in 140 tekens. Maar ik snap dat je dat bij deze vraag liever niet doet. Ai joh, dat je liever voor het anonieme gaat. Ja, twitter jij dan even het antwoord? Ik heb geen twitter. Ah, daar kom je goed mee. Ja, ik heb ooit wild gepoept, is de stelling van deze week. Twitter kan dus ook Stefan en de Optie A, ja regelmatig, maar dat is ook meteen kunstwaardig. Dat zijn uh, de zelfverzekerde wildpoepers. <laughs> <laughs> optie B, Sorry. ja, ooit. Wat een scheidsoje was dat. Die stront uit me gat Optie C, nee, ba, wat een ordinaire vraag die toch ook weer. Dat is iets waarvoor ik op de wc zit en niet sta. Of optie D, wat een scheidvraag. Laat maar weten. Um, via de mail stefancyfmansantwoord.nl. Of je kan het ook laten weten via de mail stef.nl Wat een service. Je hebt gewoon keuze hier. Nou, ik wist niet dat er een vraag D of een antwoord D was. Wat? Ik wist dat het antwoord D was, maar ik het gehoord. antwoord D is altijd niet serieus. Want de rest is wel heel serieus. Ja, ik wou net zeggen, zo. Ja, zo, hé. Nou. Goed. Um, Christel? Ja. Um, kijk je vaak naar de lucht? Nee. Luister je graag naar de jeugd van tegenwoordig? Nee. En heb je helemaal niks aan dit liedje? <laughs> Rikki, kiki, kiki, flikki, Dat zeggen ze serieus: Rikki, flikkie, klikki, kiki. Je zou, maar kiki... je, je, je zou maar Kiki heten, dan word je gewoon bezongen door de jeugd van tegenwoordig. Hier is sterrenstof. Oh, dat bedoel ik. Nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. <tiedt>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 Ik ga kom home. Sleep for it, there it Dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik kapot. In de lucht, dan sterren stoppen. Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek.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 En na een tijdje zat ik crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen lady luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een moe kapriestie op mijn bankje. Stemklankje, voelt nog steeds brood op mijn plankje. Soms denk ik terug heb mijn drankje. Net de sterren in de lucht. De wereld is verplaatst we we ja. Op je tolen pitna. Gewoon neemt de afstand. Vang je hemellichaam. lichaam. De eerste pandspraak. Als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. en dan wel galactisch. Sorry, als ik overdrijf, Stel straks als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor de derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik dan nog in de nacht, dan sterren stop. Dan ben ik loser in de sky met duimers om mijn nek. Beetje duimers om mijn nek. Mensenvrienden sterrenstof, hoor, die hier. Heb je enige idee wat die, waar die vent over zingt? Eh, uh, sterrenstof? Ja, en verder. De wereld is weer plat, ja, op je bolle bips na golflengte afstand van je hemel lichaam. Ze is van spectrale klasse O, van klasse, je. Yeah, losgebarsten toen ze... Ja, die zijn niet, niet nuchter geweest toen ze dit schreven. Tuurlijk wel. Onmogelijk. Duh. Mm. Dat heet Imagination. Ja, maar dit is net iets te veel. Nee, dit is imagination joh. met een hulpmiddel. Ik geloof er geen klote van. Goed, zometeen Alu Black voor je. Dead Man hier bij ZFM. En nu is hier Sarah Barelis. En loves Denkt over een Pokémon in dit liedje? I'm not gonna write you a love write you a lot. To... Ah, ah Goed, zometeen komt Elu Black eraan en nog veel meer hits. Home here, home hard. home, keihard. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.